Jan van der Putten met het NOS-journaal De Regering. Een aanstaande zondag een extra top over de Griekse crisis. De Duitse bondskanselier Merkel wil uiterlijk aanstaande donderdag een uitgewerkt voorstel van Griekenland zien. zei ze na afloop van de ingelaste top van Eurolanden in Brussel. Volgens de Italiaanse premier Renzi gaat het zondag om het eindbesluit. Hij riep op om de komende uren goed te gebruiken om zondag tot een akkoord te komen. In de Zeelandhallen in Goes en de IJsselhallen in Zwolle worden op korte termijn asielzoekers opgevangen. Het zijn vooral alleenstaanden uit Eritrea en Syrië. Er is sprake van een enorme piek in het aantal vluchtelingen. Wekelijks melden zich gemiddeld 1100 mensen. De toename lijkt structureel te zijn. De opvang in Zwolle gaat volgende week al open. Er is weinig animo voor de speciale anti-IS-training van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tot nu toe hebben slechts 60 leden van de Syrische oppositie de training gevolgd. De bedoeling was dat er bijna 5500 strijders per jaar zouden worden afgeleverd. Volgens het Pentagon is het lage aantal deels te wijten aan de intensieve screening van de cursisten. Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Sint-Oedenrode in Brabant is vanavond een dode gevallen. Er is een verdachte aangehouden. De politie probeert vast te stellen wat zijn rol bij de schietpartij is geweest. Het woonwagenkamp is een klein kamp met vier wagens. Het is afgezet in verband met het onderzoek. Het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking is de afgelopen twee jaar nauwelijks gegroeid. Volgens branchevereniging Cedris zijn er maar 416 mensen extra aan het werk gekomen. Staatssecretaris Kleinsma heeft steeds gezegd dat er een kleine 11.000 banen zijn bijgekomen. Maar volgens Cederis geeft ze daarmee een te positief beeld. Er is vooral sprake van verschuiving van werk. Dan nog het weer. Vanavond nog enkele buien. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen geregeld buien en af en toe zon. Bij 18 tot 20 graden. Donderdag minder buien en wat meer zon. En vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Never tear us apart. Mm -hmm. I'm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 Je bent... Me...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 Je ne pas si je Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je TV op kanaal 45. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. lidme van Sanford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 Ik in Zandvoort en jij bent erbij. GfM.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 Zie je niet Sensitivity